In Colorado heeft de politie een explosief gecontroleerd tot ontploffing gebracht in het appartement van James Holmes, de man die gisteren in een bioscoop 12 mensen doodschoot. Ze maakten daarbij gebruik van een robot. De politie gaat mogelijk meer explosieven op die manier onschadelijk maken. De 24-jarige Holmes schoot 12 mensen dood in een bioscoop in Aurora. 58 mensen raakten gewond.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 Het weer, vannacht droog en opklaringen, morgen vrij zonnig en enkele stapelwolken. Het blijft droog, het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS-journaal. Dit is Radio 1. BNN. De overnachting. Patrick Rodiers. Een bijzonder goede nacht en welkom bij De overnachting. Elke week interview iemand die even in het College Hotel te Amsterdam tot rust mag komen. Maar het is natuurlijk vakantietijd. En uh, we zitten op een totaal andere plek. Maar wel iemand die, met iemand die buitengewoon goed uh, kan uh, ontspannen op deze plek. We zitten namelijk uh, op, een, uh, op een schip. Een prachtig uh, schip. En uh, hij ligt uh, in de haven van Terschelling. Uh, Schelling. En het is uh, het schip van uh, Frits Wester, de politiek verslaggever van, uh, van RTL. En uh, ja, Frits... Goedenavond. Goedenavond. Ja, vertel het maar eens. W wat voor schip is dit? Uh, dit is een... Uh, nou, dit schip hebben we een paar jaar geleden laten bouwen. We hadden vroeger een klein platbodempje. En uh, nou, ik wilde eigenlijk de hele winter door kunnen varen. En ja, ik vond zo'n Noordkaap... Dat is het type, zeg maar... Prachtig schip, een stalen schip. Dat heb we laten bouwen. Uh, nadat eerst mevrouw al zo had gekregen dat ze dat ook goed vond. Want dat heeft al even geduurd. En uh, ja, dit schip... Dat heb ik nu 2,5 jaar. <kliek> ligt hem al in Harlingen. Het is een stalen uh, zeiljacht. Uh, met een dekhuisje... waar je ook nog binnen kunt sturen... waar we nu zitten. En, ja Met verschillende hutten. En, uh, ja, het is gewoon een schip. <lacht> <Ja>. <lacht> ik ben helemaal blij met het schip. Ik ben ook eigenlijk nergens liever dan op mijn schip. Um, ik vind mijn huis ook leuk hoor. Maar uh, Stefan kan ben ik naar mijn schip toe. En wat is er zo mooi als jij op je schip bent? Ja, het, het, het leven is vrij overzichtelijk op een schip. Ik bedoel... Uh, er komt geen post. Dus je hoeft niet naar de briefbus te lopen. en wijt niet af. Maar een paar dingen nodig. En de meest essentiële vragen zijn: als je vader bent, nou ja, wat voor wind hebben we? Wat voor weer wordt? Hebben we nog diesel? Zijn de watertanks gevuld? En nou ja, is er nog Berenburg bij spreken? Dat, dat zijn de essentiële levensvragen op het schip. En dit is overzichtelijk. en ja, ik, vind, ik vind het gewoon heerlijk. En, uh, als ik uh, eens een keer wat, wat langer aan iets moet werken of moet schrijven, dan ga ik, vaak, uh, ik niet eens vader, dan ga ik wel naar mijn schip toe. Dan ga ik hier En dan neem ik een laptopje mee en dan uh, ga ik op een bootje zitten in Harlingen. Maar het is zo'n totaal tegenovergestelde wereld dan de wereld waar, jij, waar wij jou van kennen. Van Den Haag, van de politieke wereld. Is dat ook juist wat je nodig hebt, dat contrast? Ja, maar ik heb ook voordat ik in Den Haag werkte altijd uh, gevaren uh, vanaf mijn 14e. Mijn ouders die hadden niets bijzonders, met zeilen, helemaal niks eigenlijk. Het kwam door een neef van mij, die uh, een van de uh, beginnelingen was bij, bij, bij de, van de Bruine Vloot. Uh, eind jaren 60, begin jaren 70. De Bruine Vloot, dus moet zijn, je even zijn, uitleggen. zijn die oude chalken kippers ja. en botten en zo? ineens allemaal van de sloop werden gered en een oude woonschip, of als woonschip lagen. En die weer zeilend werden gemaakt en die met gasten toeristen rondvaren. En dan zat ik vroeger altijd een maatje bij hem aan boord. En dan ging ik vrijdagmiddag, stond mijn ploen, zag klaar. En dan uit school meteen, hup, de bus in met de trein naar Muiden of naar Weesploer. En dan met de bus naar muiden. huiswerk maken de trein en dan weekenden met hem varen. En de zomervakanties en zelfs scholen hebben allemaal gedaan en zo. Dus ja, dat varen, we zitten hier vlak onder de Zevalschool in de Schelling. Uh, daar wilde ik vroeger eigenlijk ook naartoe, twee weken voordat ik daar nou echt naartoe moest. Uh, want ik zou beginnen met een studie. Uh, heb ik toch niet gedaan ik wilde anders gaan doen. Maar uh, ja, dat vader is altijd wel gebleven. En uh, ja, water, bootjes. Nu zit ik al even een uh, tijdje hier <tie> op dit bootje, of op dit schip moet ik zeggen. En het, ik, ik merk ook aan je dat je buiten gewoon relaxed bent. Uh, is er een verschil tussen de Frits Wester, die in uh, Den Haag zit, in, in, in de storm van, uh, van, van Politiek Nederland, en. Frits Wester, die hier totaal ontspannen uh, op zijn eigen schip zit? Nou, daar ben ik meestal wel redelijk ontspannen. Uh, maar alleen maar vooral hier op het water en op boot, ja, dan is het gewoon... Van, ja, het is gewoon heerlijk. Ik, doe, ik ga altijd met andere mensen zeilen. Die, ik zou nooit solo zeilen kunnen worden, want dan ga ik binnen, binnen een half uur tegen de mast aan praten. Of dan geef ik dus de, de, de stootwille een naam. Of, uh, uh, maar dan ga ik ga dus ook met collega's en vrienden, ik ben ook met een collega en een vriend van mij aan het zeilen. Uh, maar het leuke is ook, als je op het water zit met elkaar... Uh, dan kan het ook zomaar zijn dat je uh, een uur niks elkaar zegt. Ja, misschien op een gegeven moment van... Hey, hé, kijk, een zeehond. Oh, ja, een zeehond. Wil je nog koffie? Ja. Maar het is wel heel gezellig met z'n tweeën. Maar soms krijg je ook gesprekken met mensen. En ik heb ook, ook collega's van Meneway vroeger mee meegehad... of uh, gaan mee, en andere vrienden. Dat je heel andere gesprekken krijgt ook op een schip... Uh, die soms de hele onverwachte wending ook nemen. En dat je... Uh, ja... Dat, dat maakt het toch iets los als je weg bent op het water zit. Zeker als je s'nachts vaart. Dat heeft ja, gewoon iets bijzonders. En dat, uh, die sfeer, uh, ja, dat vind ik leuk, vind ik mooi. Er zijn heel veel mensen die hebben niks met uh, schepen, met water, met bootjes, met zeilen. Um, jij hebt dat wel. Kan je dat uitleggen wat die passie is voor zeilen? Nee, uh, ja, je moet het beleven, je moet het ervaren. Uh, gewoon dat, dat water... Uh, en dat schip dat dan vanzelf door die zeilen, door, door de wind, door het water glijdt... en dat, dat jou ergens naartoe brengt. Uh, het schip brengt jou ergens heen. En dat, dat, ja, misschien zegt dat het al. Dat, dat schip brengt jou... Uh, dat is toch anders dan een auto. Uh, wat een beetje gas geeft. Nou goed, die zit een motor in op het schip. Maar, uh, dat, dat gevoel... Uh, weet je gewoon met, met op het water, met die natuur, uh, de wind... Uh, ja, dat, dat is gewoon een gevoel. Dat, dat vind ik heel leuk. Ja, andere mensen zeggen... Waarschijnlijk vinden caravan heel leuk. Nou, ook prima. Uh, maar ik vind het schip leuk. Nou. Uh, ben... En ik hou van de havens. Van, van, van, van, zoals op de Schelling. En... Ben je thuis? Ja, absoluut. Ik zeg altijd als ik hier kom uh, ben ik thuis. Maar ook, uh... Kennen mensen op de Schelling jou? Uh, Meestal wel, ja. ja. Ik, ik, ik heb ook een abonnement op de, de Schelling, Dat is een klein krantje. Dat lees ik iedere week. thuis. En ook, ook van de Fliciëren. Want dan kom ik kom veel op Vlieland en uh, ja, die eilanden. En, uh, dat is in de weekend ook makkelijk bereikbaar. Even naar de Schelling toe. En dat is voor mij als ik op het weekend even op en neer ga. Dat gewoon een week vakantie. En in de winters ben ik hier ook oud en ja, Ik heb zoveel vrienden op Schelling. En als je hier dan rondloopt... Dat ja, zijn en... ook gewoon de, de, de, de gewone mensen, ja. Je ja. de, de, de, staat in het café s'avonds met de postbode... met een met, met man van de pensioenendienst... met jongens die op de schepen werken, die, die varen. Grote vaart, kleine vaart, veerboten, vissers. Uh, uh, de, de postbode, dat is gewoon... He, ja, heel erg leuk. En, maar ja, willen die met jou praten over politiek? Of zijn er dan andere oh, is, lokale eilandzaken die je oh, spelen? Oh, zeker. we dan hebben we het ook over eilandzaken. Ik bedoel, uh, natuurlijk uh, hebben we het ook over, over, over de grote wereld en de grote politiek. Maar we hebben het ook al gewoon over een, een sloefje en een boutje. Uh, een, een dingetje. Of over uh, de makreel die. Uh, hoeveel McGreelers gevangen hebben die dag en die gerookt zijn. Maar soms ook, uh, bijvoorbeeld. Uh, nou, heeft nu iemand bedacht. Een, een projectontwikkelaar om hier. Een groene strand, de Schelling, voor mensen te kennen bij. De walvis. Om daar hoogbouw te gaan plegen. Nou, kom je op het idee. Nou, Daar heb ik wel even over getwitterd. Want dat vind ik dus helemaal niks. Maar daar hebben we het dus nu hier wel over. Ja. En, uh, nou, ik ben geen raadsverslaggever op de Schelling. Dus ze mag ik me wel mee bemoeien vinden. Ik vond het eiland gaat mij wel aan het hart. Uh, maar dan heb je het over dat soort dingen. Uh, en uh, dat gaat zoals het er nu uitziet ook niet door. Die projectontwikkelaar die al meteen uh, nou, aan de telefoon of via de e-mail. Uh, oh, wat ben je allemaal aan het doen? Ja, ik vind het gewoon niet mooi. Ja, want die tekening die ze op die website hebben gezet, Die klopt niet helemaal. Nou, ik zei, stuur dan de goede, maar nou die kreeg ik. Nou, Ik vind het nog steeds niet mooi. maar Je bent dus wel een factor je, hier op het eiland. Een, ja, nou ja, goed, dat soort dingen beboei ik me wel mee. Dus, ooit een keer, grappig bij Barend van Dorp, toen nog... toen uh, was net het wetsvoorstel van Tom de Graaf... toen minister van de Binnenlandse Zaken... Uh, en uh, bestuurlijke vernieuwing die van de gekozen burgemeester. <tus> toen zei, sinds uh, Barend, aan het eind van de uitzending... nou, uh, Jan, Jan wilde jij burgemeester worden? Nou, die wilde jij in Groningen... En, en ik wilde ergens anders. En Frits, waar wil jij dan burgemeester worden? Weet snel nou wel op de Schelling. En een week later, toen uh, hadden wij in de Tweede Kamer... ...waren alle Friese gemeentevoorlichters op bezoek bij uh, Toen kwam Kamerlid Job Adsma ...nu staatssecretaris. En dat gevraagd of ik ook even een verhaaltje wilde vertellen. En ik wist dat er een nieuwe gemeentevoorlichter was op de Schelling. Want dat had ik in de Schellingen gelezen. Dus ik zeg van, is de voorlichter van de Schelling er ook? Nou ja, ga dus jij zo meteen even praten, want dan wil ik burgemeester worden. Maar dat was grap. Maar na mij kwam een journalist van de Leeuwenwade Krant. En die mensen zeiden: ja, Frits Wester wil burgemeester op de Schelling worden. Dus twee dagen later: de Leeuwenwade Krant heel groot: Frits Wester wil burgemeester op de Schelling worden. En die grappen ze wel een beetje uit de hand gelopen. Dus als ik bij Hessel ben, uh, Hessel van de Groene Weide, de zanger. dan kom ik altijd als ik ben. Ah, dat is het nu onze burgemeester. En die burgemeester die er nu zit, die zei op een gegeven moment ook: Ja, volgens mij zit ik op jouw stoel. Ja, ik mijn stoel. Maar goed, burgemeester op de Schelling als ik uh, oud ben. Hij zou je het kunnen? Tuurlijk. Alleen, het probleem is als je op zo'n eiland burgemeester bent. Uh, je moet uh, met iedereen, iedereen te vriend houden... en iedereen een beetje op afstand houden. Uh, dat is natuurlijk heel moeilijk in zo'n gemeenschap. Uh, kijk bijvoorbeeld op Vlieland. dat uh, is nog kleiner. Dan kan de burgemeester niet iedere avond op hetzelfde terras zitten. Want dan moet je dus dat wel afwisselen... want anders lijkt het alsof je voor de een of tegen de ander bent. En dat is natuurlijk hier op zo'n eiland ook zo. Ik bedoel, politiek is het gewoon hier heel lastig. Uh, bijvoorbeeld uh, als iemand wethouder is... Dan, uh, nou ja, die was, vroeger zat hij bij iemand in de klas... en dan heb je je meisje afgepikt... of je werd uit uh, het voetbal al je door die ander... Ja, dan word je later nog even teruggepakt van, met je vergunning of zo. Kijk, dat soort dingen maak je op zo'n eiland natuurlijk ook mee. het is een hele kleine wereld. Maar het mensen te vriend houden, daar zou je toch goed in zijn? Ja, ik hou niet van ruzie. Ik hou niet van oneenigheid, allemaal zo'n zo onzin, boosheid. Maar, uh, maar goed, dat, dat burgemeester op zo'n eiland is gewoon lastig, want je moet ook afstand houden tot iedereen. Maar goed, ik wil helemaal... geen burgemeester worden, dus voor alle duidelijkheid. Nee, dat was een mooie grap. Maar, dat is zeker een goede grap, maar dan even over iedereen... te vriend houden, dat kan jij goed. Ik bedoel, uh, mm. dat brengt je toch ook zo ver... in je werk, als politiek verhaal? Ja, uh, ik zou ook niet weten waarom je... Uh, nou, te vriend houden, hoeft niet met iedereen... Natuurlijk al een verjaardag af te chokken en dikke maatjes te zijn. Maar uh, ik heb het vaak wel... wel graag prettig met mensen. En, uh, en om eenigheid... elkaar streken leveren, daar, daar hou ik helemaal niet van... En, ik moet ook altijd heel erg lachen in vergaderingen dat de mensen boos worden. En ik, wat ben je nou aan het doen? Waarom word je nou boos? Ik bedoel, je kunt het wel niet eens zijn. Dat is prima, maar je hoeft er niet boos te worden. Daar hou ik helemaal niet van. En als ik al een keer boos word, dan is het heel kort. Dan is het ook wel even heel, heel heftig. Dan is er ook echt iets. Maar, en dan, daarna wil ik ook meteen weer. Maar waar ben jij de laatste keer boos over geworden dan? Uh, laatste keer boos? Uh, een paar jaar geleden een keer. Een keer op een collega. Maar ja, daar zou ik meteen daarna van zullen we het er even over hebben. Want we moeten wel even weg. Maar... Dat is al een paar jaar geleden. En heb je vijanden? Nou, voor zover ik weet niet. Nee. En natuurlijk zou ik ze je aardig vinden dan de ander. Maar nee, volgens mij kan ik met iedereen wel goed uh, over de baan. Zijn, zijn er ook mensen die een hekel aan jou hebben? Oh, ongetwijfeld. Dat zie ik op Twitter wel eens voorbij komen. Uh, maar dat vind ik dan ook vervelend. ik, nou, ja, daar wil ik nog wel dingen weer uitleggen en zo. En, natuurlijk zullen mensen een hekel aan mij hebben. Zullen mensen denken dat je voor de een of tegen de ander bent. Uh, terwijl dat helemaal niet zo is. In mijn werk, in de politieke verslaggeving. Maar, uh, maar wil je dan zo graag door iedereen uh, geliefd nou, zijn? Ja, het is niet gewoon van je wil door iedereen aardig gevonden worden. Maar ik wil wel dat mensen zien dat je je, weg, je werk heel oprecht doet. En uh, zonder vooringenomenheid voor, voor wie of wat dan ook. En dat je dingen probeert uit te leggen. Natuurlijk, ik ben geen politiek verslaggever geworden om zelf niks meer te vinden. natuurlijk tu vind ik ook dingen van de wereld, van de samenleving, dingen die gebeuren. Maar, uh, maar als het gaat om verhouding met mensen, ook een beetje volstrekt oneens... Uh, al die scheldkanonades, uh, tirades, daar hou ik helemaal niet van. Uh, boze mensen, mensen die verkeerd op boos worden. Dat gewoon. Maar en, en, en de aandacht die je krijgt van de mensen, vind je die lekker? Mm. Ja. Het mm. is. Ja, ik, mijn werk moet aandacht hebben, vind ik. Hè. Dat, dat, gewoon wat je doet en dat, wat je aan verslaggeving doet. En dat mensen zeggen: God, dat is Frits Westen, dat je. Met iedereen op de foto moet de handtekening moet uitdelen. Ja, dat is wel eens grappig. Maar, maar, krijg toch hele grappige reacties. Het zijn wel je kijkers. Het zijn wel de mensen die naar ons nieuws kijken. En, uh, maar soms denk ik ook van... Nou, laat me nou maar even met rust. En, uh, uh, maar dat, is een, dat zul je zelf ook weten. Een heel geleidelijk proces. Ik bedoel, je, je wordt geen politiek verslaggever. Om bekende Nederlander te worden. Ik bedoel, dan had ik wel meegedaan aan Idols. of Als dat het doel in het leven was geweest. En dan word je politiek verslaggever op televisie. En dan word je ineens bekend. En dat gaat... Met stapjes. En daar is ook geen weg terug in op een gegeven moment. En daar ben je ook aan. En daar ben je, je kinderen aan. En nou, die weten het niet, echt niet anders. Want uh, die werden geboren. De oudste was net Jelle geboren toen ik bij het heel niet werken. Uh, ja, ah, dat leidt soms tot hele leuke dingen. En dan, soms zou ik denk, nou, doe maar even gewoon. Het nee, maar het, je zegt van ja, kijk, mijn werk moet aandacht krijgen. Maar het is wel. Uh, uh, je, ben, jij bent het die het vertelt. Jij bent het uh, politieke gezicht van uh, RTL. Het is, jou, het is uh, jouw hoofd op tv. Het, het is mensen zien dat, jou. Ja. Het is niet jouw werk. Jij bent het. Jij zegt het. Jij duidt het voor ons. Ja, nou, ik doe dat natuurlijk samen met mijn collega's in Den Haag. Uh, maar ik, ik ben dan, zoals dat heet, de duider. Ehm. Uh, ja, wat ik dan ook hoop, dat, dat, mensen, uh, dat mensen het mensen zorg. Soort... Ja, nee, dan het, het voorbeeld bij het, bij het katshuis. Het Catshuis uh, overlegd stopte bijna. Jij zat op een rondvaartboot in verband met een feestje. Jij stapt onmiddellijk van die rondvaartboot ja. af. Want jij weet ook wel, ik moet er nu zijn. Ja. Je zegt wel, ik heb wel collega's. Maar volgens mij kan ja. dat helemaal niet. Want het is ja. wel Frits Vester waar, we waar wij naar willen luisteren. Ja, dat was een beetje een beetje Dat was een feestje wat mijn moeder van 83 organiseert had. Met neef en nicht en zus. En uh, ja, dan moet je wel aan de slag. Ik bedoel, uh, kijk, als je in het buitenland zit, je kunt niet terugkomen, dan houdt het op een gegeven moment op. Maar dan, dan, dan, ja, dan is het zo groot het nieuws, uh, dan moet je dat wel zelf doen. En dan willen, willen ook de collega's in heel dat ik het zelf do kom doen, dat ik terugkom. Maar je wil zelf toch ook dan? En dan wil ik zelf ook terug, want dan wil ik niet missen dat nee, dat, Maar goed, dat, uh, dan wil je het gewoon ook niet missen. En uh, komen we komen nu zo meteen verkiezingen aan, dan gaan we al extra programma's maken... En, ja, dat zijn, eh, ik zeg altijd wat, wat Olympische Spelen zijn of weken WK voetbal voor de sportverslaggever Dat zijn verkiezingen en alles wat er omheen hangt voor, uh, voor ons. en uh, Dan wil je er overal zelf bij zijn. En uh, als er echt debatten zijn, de Tweede Kamer die heel belangrijk zijn, dan, wil ik, dan kan ik echt niet thuis zitten. Het is heel gek als ik um, bijvoorbeeld uh, ziek ben. Uh, dan ben ik vrijwel nooit ziek, maar stel dat ik een keer met een griep in bed lig. Uh, dan kan ik heel slecht naar onze eigen nieuws kijken. En niet omdat ik mijn collega's dat niet goed doen. Maar omdat ik dan dat gevoel Ik wil er zelf ook bij zijn. En dat, dat kan ik gewoon niet tegen. Dan, dan, dan kijk ik alleen naar het NLS-journaal. <lacht> het mis gewoon... Omdat, ik, want verdorie, omdat gebeurt, je er gewoon zelf niet in het, zit. Het, het gebeurt daar en ik ben er niet. Dat, je zit niet in je eigen journaal. Nee, ja, precies. En, niet, dan zit ik niet in het nieuws. En, maar gewoon meer van... Ik mis nou iets en ik wil daar zijn. En ik zit gewoon nu op de verkeerde plek. Want daar gebeurt het en ik ben er niet. En dan kan ik er heel slecht tegen. dus eh, Niet dat ik een controlfreak ben of zo. Helemaal niet, maar... Ja, maar wat is het dan uh, dat, maar, dat maar je erbij wil zijn? Je hebt een passie voor het werk. en ja, Je wilt niks missen dan. En, en, uh, maar al, al, al zo lang, uh, in 1994 begonnen bij, uh, bij Recht Heel 4... Als, ja. als politiek verslaggever. Daarvoor zat je ook al uh, zelf Binhof, in de politiek. Ja. Uh, wat is er zo mooi aan dat, uh, dat vak, aan het spektakel dat politiek heet? Ja, het spektakel, het is, kijk, het is een, eigenlijk één vierkante kilometer. Uh, Binhof, en even de ministeries erbij rekenen. En op die één vierkante kilometer, daar gebeurt het wel... Uh, daar wordt uh, beslist uh, met al het cynisme wat je erover kunt hebben en over de kwaliteit. Maar daar wordt wel uh, beslist over uh, onze sociale zekerheid, de oude dagsvoorzieningen, ons onderwijs, de gezondheidszorg, milieuvraagstukken. Vraagstukken van oorlog, vrede, gaan we wel ergens een missie doen of niet? Of waarom wel of waarom niet? Kortom, uh, het gebeurt daar allemaal. En dat zijn dingen die een samenleving vormgeven, die van belang zijn voor de samenleving. En... Ja, dat vind ik een bijzonder proces. En ook hoe dat dan allemaal gaat met mensen in partijen met onderlinge strijdjes. Het hele spektakel eromheen. Maar in de kern gaat het wel om iets heel belangrijks. En nou, daar wil ik graag over vertellen. En altijd hoop ik dan dat mensen na een uitzending uh, iets beter begrijpen wat daar gebeurt. En ook dat, dat de mensen het gevoel hebben van. Zij, hij, Westen met zijn collega's, houden het voor mij bij. En mensen kunnen niet de hele dag allemaal bijhouden wat er binnen ons gebeurt. Dat ze dan misschien nog wat meer doorlezen in de krant of uh, op andere mensen geïnformeren. Maar het laatste, ik heb het bijvoorbeeld wel vaker gebruikt, was ik in een tankstation. Ik uh, haal een kopje koffie en dat was een dat was mijn Marokkaans meisje. En die uh, zei tegen mij, u bent toch meneer Wester van het TNU's? nieuws Ja, nou, mijn ouders kijken altijd naar u, want dan, dan snappen ze het. Nou, dat is het mooiste compliment wat je kunt krijgen, want dan snappen ze het. Uh, gewoon de dingen uitleggen en dat, uh, wat daar gebeurt en ja, de huidige generatie politici maakt het ook zo ingewikkeld op dit moment dat iemand het volgens mij even moet uitleggen wat er allemaal gebeurt. Maar jij snapt het nog wel? Ik snap het nog wel, ja. Maar soms snap, snap, snap ik ook dingen niet. En dan, dan snap ik het niet in de zin van hoe kunnen ze dit nou doen. Hier begrijp ik me helemaal geen flikker van. Ja. Maar, uh, uh, maar ja, ik blijf het een heel boeiend proces vinden. En het wordt straks met na de verkiezingen natuurlijk heel boeiend hoe dat allemaal afloopt. En Nederland is op drift aan het raken. Uh, een heel ander Europees gevoel in Nederland wat, wat de kop opsteekt. Uh, of het allemaal even goed is, dat betwijfel ik. Maar het is wel boeiend. Ja, daar gaan we het zeker over hebben. Maar ik uh, wou eerst een plaats voor jou draaien. En ik heb natuurlijk lang nagedacht: van, wat moet het nou zijn? Het, het moest iets met schepen zijn. Het moest hier uh, te maken hebben met waar wij hier in de haven liggen. Uh, maar uiteindelijk ben ik toch gestuurd uh, op het verhaal wat, je, wat ik uh, teruglas in een van jouw uh, interviews. over uh, uh, de manier waarop jij je vrouw hebt uh, veroverd. En toen kwam ik op de, op de plaat van, uh, van Blondie, uh, The Tide is High. En dat gaat over een, een, een vrouw die een man wil veroveren. We gaan eerst luisteren natuurlijk. En daarna mag jij het verhaal vertellen hoe jij je vrouw veroverd hebt. Luister. Is high, ja. De Blondie was vroeger helemaal gek op, ja? Ja, wie niet van mijn leeftijd toen uh, flute, ja, ja, en het is vloed. De tijd is high. Ik graag. weet nou niet of het vloed hier is in Harlingen. Ja, we zitten schelling. Uh, uh, oh, je be bedoelde ook de schelling? Nee, het is nu geen, het is nog niet helemaal hoog, dus het, uh, het, is, het is wel vloed antwoorden weer. Ja, maar ik vertelde dus uh, dat ik deze plaat ook draaide voor. Uh, ja, Blondie vertelt hier over hoe ze een man wil veroveren. Jij hebt je vrouw echt uh, veroverd. Ja, ja, dat we uh, een beetje moeite voor moeten doen, ja. Ik, was, uh, ik had vroeger in een uh, hotel, restaurant in Egmond de Zee gewerkt in de keuken toen ik 15 was. En ik kwam daar zomers nog vaak, uh, want dan ging ik daar surfen op zee en dan ging ik daarna een biertje drinken bij die uh, eigenaar. En dan hadden we het over surfen en ja, omdat ik hem kende kreeg ik nog daders een biertje, dus daar ging ik altijd een biertje drinken. En uh, toen was ik daar op een gegeven moment uh, in een zomer en toen uh, werkte Marjolein uh, daar, een meisje. Uh, gewoon, uh, die woonde in Egmond de Zee, die werkte ook in de vakantie daar, die studeerde. En uh, zat er nog in de middelbare school, denk ik. Ja, die vond ik heel erg leuk. En toen ging ik er dus iedere dag naartoe. Maar zij vond mij helemaal niet leuk. En dacht ze, god, dan hij er weer de hele tijd. En nou ja, de zomer ging voorbij. En dat werd dus allemaal niks. Dat vond ik een rare flapdrol, geloof ik. En toen uh, kwam ik... Ik uh, studeerde toen. Uh, en toen kwam ik haar in uh, maart, geloof ik. Begin maart kwam ik weer tegen een discotheek in Bergen-Zee. Of in Bergen. En uh, nou, we zitten wat te babbelen. En ze vertelde dat ze daar die zomer daar weer ging werken. Nou, en toen zei ze ook, en dat had ze misschien beter niet kunnen zeggen... dat hij ook weer, die eigenaar, weer iemand in de keuken zocht voor het hele seizoen. Dus dan dacht ik, dan moet ik daar ook gaan werken. Want voor zit, haar. Voor haar, want de haar is dus gewoon iedere ja. dag... Dan, dan, ja, dan, misschien dat ze me dan wel wat aardiger gaat vinden. En toen ben ik meteen de volgende dag naar die man toegereden. Hè. En ik zeg, nee, ik zeg, Henk, hier zoekt iemand in de keuken. Ja, dat klopt. Ik zeg, nou, uh, ik wil wel. Hij zei, is hartstikke goed, leuk. Je bent er maar ingewerkt, je hebt hier eerder gewerkt. Maar dan moet je wel volgende week al beginnen maandag maart zouden we open gaan. En toen moest ik dat even thuis uitleggen aan mijn ouders dat ik stopte met studie studiebedrijfskunde op de HTS en Alk, maar om in een, nou, die ging toch niet zo goed om in een restaurant te gaan werken en in de keuken. Maar dat ben ik toch gaan doen. En uh, toen, Marjolein werkte toen nog alleen de weekenden daar. En uh, 13 mei kregen we verkering. Het is gelukt. En dan zijn we precies op de dag, tien jaar later zijn we getrouwd, uh, Het woonde langzamer toen we zagen, we moeten een keer trouwen. Dus dan. Nou, Precies op de dag dat we tien jaar verkering hadden. En dat is inmiddels uh, bijna 30 jaar geleden. Maar je, je bent dus echt uh, in die keuken gaan werken voor haar. Je hebt ja. echt doorzettingsvermogen. Is, heeft uh, Frits Wester hetzelfde doorzettingsvermogen in zijn werk? Uh, volgens mij wel, ja. En waaruit blijkt dat? Nou ja, ik bedoel... Uh, misschien sowieso uit de hoeveelheid uren die je werkt. Uh, en dat je ook allerlei dingen laat voor het werk. Uh, maar ja, en ook... dat bij dingen soms tot het gaatje gaan om te weten hoe dingen in elkaar zitten... en uh, uh, achter het nieuws aan met de collega's. Maar ja, ook gewoon er altijd wel voor beschikbaar willen zijn. Natuurlijk ben ik ook graag weg en vrij en op een boot... maar als het er toe doet, moet je er zijn. En, uh, en dat betekent soms ook dat er, uh, als er verkiezingen zijn... Uh, gemeenteraadsverkiezingen staat, de verkiezingen ja, rond het voorjaar... Dan, ja, dan gaan we niet mee skiën met de familie. Uh, of een formatie loopt de hele zomer door, ja, dan gaan we niet op vakantie... Uh, dan gaat Marjolijn alleen met de jongens ergens naartoe of iets doen. Of, uh, uh, en dat is dan wel eens lastig, maar wel voor het werk. Wel, ja, het werk is natuurlijk voor mij wel heel belangrijk. Werk staat op één? ja, het is de grootste dagbesteding. Uh, in die zin natuurlijk wel. Uh, Toen staat je gezin op één. Uh, andere dingen als gezondheid, en, en de moeder en uh, de vader zijn een aantal jaren geleden overleden. Uh, dat zijn de belangrijkste dingen, je vrienden om je heen. En, uh, maar dat werk is voor mij heel belangrijk... En, al die andere dingen doe ik tussen het werk door, zeg ik altijd. Ik bedoel, uh, uh, ik, ik hou van motorrijden, maar dan uh, rijd ik motor naar... Als ik naar een vergadering in Hilversum moet, dan ga ik bijvoorbeeld op de motor. Dan, dan, ja, dan kun je je werk en je hobby weer combineren. Ja, met zeilen is dat iets lastiger. Misschien als ik een, een programma ga maken met politici gewoon zeilen. Kijken wat voor verhalen ze dan vertellen. En of succes ik worden. Maar, uh, ja, dat werk dat loopt overal doorheen. En dat laat je ook niet los en ik bedoel, als ik hier op de boot ben, dan kan ik dat vrij makkelijk. En ik zit niet de hele dag op de iPad te kijken van wat is nou weer gebeurd. Dan doe ik natuurlijk even en al dat soort even bijhouden. Uh, maar ja, net had ook weer een collega of ik iets door kon geven. Even wilde twitteren over iets. En ja, dan ben je toch altijd wel ergens weer met het werk bezig. Maar uh, jouw vrouw laat dat wel toe. Ja, die, uh, die heeft er ook geen enkele mee. Maar je moet wel een flexibele vrouw hebben, denk ik dan. Om dit ja, schitsvister uh, gekraut te zijn. Ja, en, die, want die... Ik ben, Heel, ja, kan heel impulsief zijn uh, in dingen. En het is wel gebeurd dat wij op vakantie reden gingen. Op vakantie dat we naar Haag uitreden. En dat ik op het Prins klausplein pas besloot of we besloten uh, of we links of rechts gingen. Dus dat betekent of naar Scandinavië of naar het zuiden. En dan van, nou, van de laatste weerbericht liever wat we afvangen. Midden in de dag van ja, naar Haag gaat toch maar die kant op. Uh, of ineens dingen gaan weer anders dan ze verwacht hadden. En, en Marijne heeft zelf ook een hele drukke baan. En uh, nou, die jongens, daar gaat telefoon. Oh. Wie is het? Marjolein. Oh, nou, neem even op. Hé, hey maar. Ik, ja, ik zit net in het interview met Patrick. En we hebben het net over jou. En dan bel jij. Dus ik bel je straks wel terug weer. Ja, oké, okay, tot zo. Hoi. Hoi, hoi. Maar, mooie naam. Uh, Marjolein, ja. Maar ik noem haar altijd Mar. Ja. En daarom heet het schip ook maar. En we zitten dus op Mar. Ja, we zitten op Mar, ja. Ja, uh, ja maar is. Uh, maar het gezinsleven draait zo dus ook wel om jou. Nou ja, ook weer niet, want ik ben er natuurlijk niet zoveel. <laughs> maar eh, we hebben ze vier. En eh, Maar ja, veel komt op Marjolein neer natuurlijk, met die jongens altijd. Want door de week eet ik nooit thuis uh, in het weekend. Als ik thuis eet, kook ik altijd, maar dat nog wel. Dus Ten slotte heb ik in de keuken gewerkt, want zij de in de vriendin. Dus, uh, <laughs> maar eh, eh, ja... Ja, het is wel zo. Ja, mijn agenda bepaalt wel veel. Dat is zo. Dat, dat, dat, dat kan ik niet ontkennen. Maar hij heeft zelf ook een hele drukke baan. En, maar, dan, en jouw agenda wordt weer bepaald door, door wat er. Door de kwaliteit. Ja. Ja. Ja, daar ga je er vaak ook ja. zelfs niet over. De dingen veranderen altijd weer. En dan heb je iets bedacht. Van, nou gaan we daar naartoe naar de verjaardag. Oh nee, dat kan we niet doorgaan. Ja. Maar je, je doet het nu al 18 jaar. Dit werk als politiek ja. verslaggever. Wat houdt jou hongerig? Heb je niet alles al meegemaakt? Ja. Ja, ja, nee, omdat toch de, de, de mensen veranderen. Nee, toen, toen ik op het Binnenhof. Toen ik echt op het Binnenhof kon werken als jong voorrichter... was Joop, Joop den Uyls zat er nog uh, even. En uh, tijden van Lubbers. En, natuurlijk als politiek verslaggever begon uh, het eerste... De kabinet, de kok. Uh, maar de, de, de mensen veranderen. Uh, de thema's veranderen. Uh, uh, ik zit geloof ik langer dan het langzittende kamerlid op dit moment. Uh, dat is natuurlijk wel lang. Uh, nou, Ferrie Meele zit er nog een stukje langer dan ik. Een, een, een, heel goed, een goede vriend van mij, die ik ook heel erg van zijde trouwens. En... Um, maar de thema's veranderen, Ik veranderen... niemand had het twintig jaar geleden over integratie, immigratie... of ineens dat anti-Europese wat er nu ineens allemaal is. Uh, dus dat houdt het boeiend. Ja, en die mensen veranderen. Er was toen geen PVV, er was toen een ja, hele kleine SP. Dat kwam allemaal op. Verhoudingen veranderen. Hè, de christendemocratie heeft het heel moeilijk gekregen. De grote stroming als de sociaaldemocratie. De, ook. Uh, de, de, de VVD is nu op dit moment weliswaar de grootste partij van Nederland... Maar met maar 31 zetels. Ik toevoegde aan CDA 54, Pijf, weer 52, grote blokken, VVD 38. Uh, en ja, nu versnippert dat allemaal. Dus Al die dingen die in de samenleving aan de hand zijn en gebeuren, die zie je terug op het binnenhof. Of wat het binnenhof gebeurt, zie je terug op de samenleving, moet ik maar wel zeggen. En ja, dat blijf ik boeiend vinden en fascinerend. En je zei ook uh, uh, voor de plaats van Blondie, uh, ja, Nederland is ook een beetje, nou, een beetje Nederland is op drift. Uh, kan, je dat, kan je dat duiden? Nou ja, kijk, waar ik me wel over verbaasd is soms... Uh, kijk, als je naar onderzoeken kijkt, uh, grote internationale onderzoeken... dan blijken wij op de Denen, de Zweden en de Noordenaars... een beetje het meest blije volkje ter wereld te zijn. Eén van ook de meest welvarende volkeren ter wereld. Uh, de meest rijke volkeren ter wereld. Uh, mensen die heel tevreden zijn. Als je iemand vraagt van hoe is jouw zoon geholpen... De, toen hij met zijn kop tegen de doelpaal was aangelopen... en het ziekenhuis nog prima geholpen of je dochter... toen op het paard geplikkerd was. Wat vindt u van de gezondheidszorg in Nederland? Ja, die deugt niet. De beste zorg is een beetje de wereld in Nederland. Dus hartstikke duur natuurlijk ook. Iedereen ziet dat, er moet iets gebeuren. Tegelijkertijd zie je een soort onvrede ontstaan. Alsof het allemaal niet deugd allemaal niet meer klopt in dit land. En alsof het in Europa allemaal niet meer klopt. Want ja, die Griekse zus en zo. Nog geen 70 jaar geleden was Europa het grootste slagveld van de wereld. Uh, nu, het idee dat Duitsers morgen binnenkomen vallen, dat is natuurlijk weg. Daar kan niemand zich iets bij voorstellen of wij de Belgen weer uh, nou ja, met kanonnen gaan beschieten. Maar dit was wel 70 jaar geleden. Uh, heel veel mensen hebben dat nog meegemaakt. Het grootste slagveld van, van de wereld, uh, Europa. En dan hebben we een heel welvarend iets. Nou, goed, er zijn nu problemen. Er zijn problemen met de euro. Er zijn problemen met de Grieken, met de banken. Dat is allemaal zo. Ja, dat moet je dan samen oplossen. Maar dat los je volgens mij niet op door allemaal ontzettend ontevreden te gaan lopen zijken. te kankeren over van alles en nog wat. Terwijl het hier zo welvarend en rijk is. Maar dan kan je en, en natuurlijk ook zijn zeggen. er mensen die, die, die, die het minder hebben in Nederland. Dat, dat is onmiskenbaar En die waar het niet goed mee gaat, die een baan verliest en zo. Dus, en dat moet je ook samen zien op te lossen. Maar dat doe je niet door inderdaad weer met een alle soort, met een alle soort boosheid te krijgen. Naar op alles en nog wat en uh, op de, de politiek als geheel of weet ik wat allemaal. Maar krijgt dan de politiek de boodschap niet goed over het voetlicht? Dat, dat Dat kost wel heel veel mensen moeite op dit moment, ja. Ik bedoel, we missen de, de grote leiders, de, de mensen die een soort, soort natuurlijk leiderschap hebben... Die, vooruitlopen in de samenleving waar mensen ook zeggen: oké, okay, als jij dat zegt, dan is dat voor mij persoonlijk misschien niet allemaal even prettig, maar dan zal het wel zo moeten. En niet, ik bedoel niet slaafs of zo uh, achter de politici aanlopen, maar de mensen waar, waar mensen ook weer achteraan willen lopen, dus zeggen: oké, okay, als jij dat voorgaat, uh, politici die moeten, vind ik altijd, voor de spandoeken uit durven lopen in plaats van in een demonstratie achter de spandoek meelopen. ze dus moeten leiding geven, richting geven. Het woord zegt dat ook. Uh, ja, mensen weer een beetje de weg wijzen. En natuurlijk, uh, uh, mensen moeten daar niet, ja, zoals we in de tijden van de verzuiling, slaafs aanlopen. lopen. Maar echt die grote leiders. Dat, dat leiderschap, dat misvallen. Die, ik die ook. zie je nou totaal niet. Hoe lang al niet? Nou ja, kijk, de, de, de, de, de, de, de afgelopen decennia is dat aan het weg ebben. Ja. Dus, tuurlijk, um, Geert Wilders heeft zijn achterban gemobiliseerd. Dat doet hij razend knap. Het gaat ook voor een miljoen roemer En dat, dat, daartussen zit ook nog van alles. Uh, Mark Rutte heeft dat. Bijzondere prestatie geleverd om de eerste VVD-premier te worden. Uh, en die hebben natuurlijk allemaal zo in achterbannen, maar er is natuurlijk wel een enorme versplintering en versnippering. Het is alsof Nederland ook een beetje in de centrum van zit. Dat zeg ik altijd. Ja, alles gaat naar de zijkanten toe in het middag raakt het helemaal leeg. En vroeger had je daar de grote klassieke stromingen. En. Maakt uh, het jou zorgen? Ja. Ja. Dat, uh, bedoel, hoe regeerbaar is dit land straks nog? Uh, de een wil niet met de een, de ander wil weer niet met de ander. En dat, ja, partijen worden kleiner. Dat moet straks toch ergens uit het midden moet het weer gebeuren. Eh, kijk naar de Verenigde Staten... waar de, de politiek ook in een complete kramp zit. Er kan helemaal niks staan. Grote hervormingen kun je daar niet doorvoeren. Want als het congres het goed vind, vindt, vinden de senaten het niet goed. En omgekeerd, want dan heb je weer andere meerderheden. Nou, wat, wat hier de, dreigde destijds... We eh, de, hadden een rechtskabinet gesteund door de, door de PVV. Toen probeerden linkse meerderheid in de Eerste Kamer te krijgen. Niet met de klassieke rol van de Eerste Kamer met het argument... dat kunnen we alles in de Eerste Kamer tegenhouden. Nou, kan. dat kan. er dus niks in het land. Geen flikker. Nu, stel dat je nu een linkskabinet Nou, dat is net niet gelukt. Dus er zit dus nu nog een rechtsmeerderheid... in de Eerste Kamer. Stel, straks krijg je een linkskabinet Dat gaat volgens mij niet allemaal gebeuren. Maar stel dat, dan zou je daar alles weer tegen kunnen houden... met een rechtsmeerderheid in de Eerste Kamer. En dan krijg je ja, een land dat zichzelf in een kramp houdt... in een verstarring en dan gebeurt er dus gewoon niks. Maar wat moet er dan wel gebeuren? Ja, er moet dus in grote stappen worden en Partijen, kijk, heel veel debatten in de Tweede Kamer die zijn. Uh, ik zeg altijd: 99% van het debat hoef je niet te voeren. Je kunt net zo goed meteen gaan stemmen. Want iedereen weet toch hoe die gaat stemmen. Die debatten zijn er alleen maar op gericht om te laten zien waarom ik het niet met jou eens ben en niet met haar eens ben. En dat laat ik dan even merken in een debat. En alleen maar om de verschillen uit te vergroten. Alleen maar uit te vergroten van verschillen. In plaats van. Dan natuurlijk, iedere partij met de eigen achtergrond, met de eigen ideologie, met eigen ideeën. Uh, en die moet ook uitleggen. Natuurlijk moet je uitleggen wat, waar de verschillen zitten. Maar die debatten zijn er niet op gericht om te zeggen... jongens, we hebben een probleem. We zullen eens kijken of we dat samen kunnen oplossen. Jij vanuit jouw achtergrond, ik vanuit mijn achtergrond. Zullen kijken of we daar iets in kunnen doen. Nee, alleen maar uh, waarom ben ik het niet met jou eens... dan ga ik jou een beetje over horen, een beetje lullige vragen stellen... en een beetje puntjes scoren. En dat vind ik wel jammer. Dat de politiek niet gericht is op oplossingen. En nogmaals, of dat nou vanuit de ene partij of de andere is... maar los het samen op, want daarvoor zit je daar. Dat is wel grappig, want ja... Je hebt natuurlijk in de 18 jaar heel veel meegemaakt. De opkomst van Paars, ondergang van Paars, de opkomst ja. van Fortuin, de moord op Fortuin, de opkomst van Wilders. Twee economische crisissen. Misschien al wel meer. En dan, als, als, als politiek verslaggever, moeten dat enorm mooie tijden zijn. Nu ook weer dat er weer verkiezingen aankomen. Maar ik zie hier toch een, een, een, ja, een man tegenover mij zitten die zich zorgen maakt over Nederland. Ja, nou kijk, zoals oud-collega van. Dagblad trouw, helaas overleden, Willem Breedvat wat had het gezegd. Uh, leuk voor de krant, maar een ramp voor het land. Uh, kijk, natuurlijk is het politiek spannend en enerverend. En nogmaals, daar niet ik ook van hoor. Uh, maar ik maak me wel over bepaalde ontwikkelingen. Ja, wel zorgen. Ik bedoel, gewoon ook als je kijkt in Europa is de, de crisis gebeurt, zijn ze gewoon in staat om de problemen aan te pakken? En uh, wie moet dat dan doen? En, uh, ja, en waar heeft het nog vertrouwen bij burgers? En we zien hoe dus, sommige mensen reageren op dingen. Ik weet niet of het verstandig is op dit moment. Maar speelt media daar ook geen rol in? Wij groten natuurlijk vooral ja. de tegenstellingen uit. Ja, is ook zo. Uh, kijk, alles wat goed gaat, dat laten we niet zien. En uh, het afwijken, dat brengen wij in beeld. Uh, ja, alle vliegtuigen die in de lucht blijven hangen... daar maken we geen verhalen over, Mullen wel over die neerstorten. Dat is bij de politiek natuurlijk ook zo. Dus je bent dat zelf is... ook een oorzaak. Nou ja, je, in die zin, ja, dan laat je ook wel dingen zien... en dan doe, ja, doe je daar ook aan mee uh, als media. Maar ik... Ik probeer wel altijd, zelf in mijn rol en ook met de collega's, uh, nou, even een scheepssterm te bij Het scheepje wel in het midden te houden. Van niet altijd alleen maar op effectbejag en allerlei spektakelen toestanden en toestanden. Uh, we moeten de mensen informeren, dat is belangrijk. En, uh, en niet alleen maar op dingen niet groter maken dan dat ze zijn, of op opstokerig, op uh, Wat was, was de rol van de media uh, toen jij begon anders, in 1994? Uh, toen ik op het Binnenhof echt begon te werken, uh, 85, toen had je... Ja, maar toen was je nog... Uh, toen, toen, toen, toen was ik ja, was ja, jong voorlichter, kwam ik op het Binnenhof. En toen had je uh, het 8-uur-journaal en uh, je had de Haag Vandaag en je had kranten. En toen radio. Uh, maar ja, later is daar natuurlijk op televisie veel meer bijgekomen. De, de, de, de, daarna is, toen ik op het Binnenhof kon werken, voorstel, had je telefoons met draaischijven. En, en elektrische typemachine type is dat wel... En één kling had een tekst verwerken, te nou, dat was wel heel bijzonder, van die slappe flopjes. Daarna kwamen de computers, daarna kwam, ja, kwam internet, mobiele telefoons. Ik bedoel, alles gaat sneller en sneller. Kamerleden discussiëren uh, naast het debat uh, via Twitter met elkaar, met iedereen. En dat is ook hartstikke leuk en uh, heel aardig allemaal. Maar het gaat natuurlijk steeds sneller. De omloopsnelheid van het nieuws wordt uh, anders. Uh, en vroeger dan was er dan een persconferentie en ging iedereen, in alle media, ging de, de journalisten gingen daar eens rustig over nadenken gingen reacties halen bij anderen. Nou, s'avonds schreven ze dan een verhaal. En had je volgende dag een afgerond verhaal. Of, of s'avonds dan het acht uur Of s'morgens een uh, verhaal aan de krant. Ja, nu is het al, die persconferentie is live. We hebben van tevoren even al dingen gedaan. En nou, daarna komen in de loop van die dag al reacties. En dan invat het samen, nog s'avonds een keertje samen. Maar het gaat natuurlijk razendsnel. Ik bedoel, er gebeurt iets. En meteen zit je in de studio. En dan, uh, ja, het nieuws gaat natuurlijk razendsnel. Komt van heel de wereld. Mensen zijn allemaal zelf journalist geworden. Uh, de Arabische lente, daar hadden we het even over. Mensen, jongeren die zelf verslag deden via YouTube en Twitter. En, ja, ik volg gegeven moment mensen van Twitter. Waarvan ik denk: hé, hey, de Arabische landen die zijn betrouwbaar qua informatie. Maar dat allemaal nieuwe nieuwsbronnen komen erbij. Nou, in, in die hele hoeveelheid. moeten af en toe wat mensen de boel af en toe volgens mij een beetje rustig duiden. En dat zijn, uh, probeer ik dan te doen, dit nieuws. Maar wordt door al die door de en de snelheid en, uh, en de hoeveelheid, wordt daar uh, uh, de politiek ook gewoon uh, uh, zo door beïnvloed dat ze de grote thema's niet meer pakken, maar alleen maar de, de, de, ook, de lokale uh, brandjes. Ja, en, en het goedkope makkelijke succes. Ik bedoel je over het Kamervragen, denk ik, soms ook de jonge jongen Allemaal vragen, alleen maar vanwege de vragen. niemand is meer geïnteresseerd het antwoord. wat zes weken later komt, dan gelooft iedereen alweer wel um, nou ja, je, je zit ook bij, bij kamerleden. Kamerleden uh, zitten vaak veel korter in de kamer. Um, vroeger was dat, ja, mensen waren jarenlang kamerlid... en dan hadden ook een eigen achterban in een regio of wat dan ook. Ja, nu komen mensen binnen en soms nemen mensen afscheid... en dan wist ik niet eens dat ze kamerlid waren. En dat, als ik dat dan niet weet, is dat wel heel raar. Want dan dacht ik dacht oh ja, ik heb je wel eens gezien... maar het kon ook wel dat je op de postkamer werkt of uh, de griffie of zo. Um, maar uh, ja, dat, dat, dat gaat... en die, die dus ook nooit iets met de samenleving krijgen... of de samenleving met die mensen... Ik kan heel veel Kamerleden meenemen op straat... op pleinen, zelfs lijsttrekkers van sommige partijen. Niemand weet wie het zijn. Ja. Iedereen kijkt de mensen, nou, er zijn toen een paar mensen heel bekend... maar heel veel gewoon niet weten meer wie het zijn. En nu hoor ik ook vaak dat uh, politiek het slechtste bij mensen naar boven haalt. Bij sommige mensen wel, ja. ja bedoel, het is, het is, soms is politiek natuurlijk een ja, soort arena uh, waarop gevochten wordt. Mensen willen scoren, willen succes hebben... Uh, nou, doen daar veel over, veel voor. Maar er zijn ook mensen met ambities, met idealen. En gelukkig zijn er nog heel veel politici met idealen... die wel iets met die samenleving willen. Maar, uh, maar, maar overleven maar, maar, die maar, nog? Maar dat is moeilijk. Nou, kijk eens naar iemand zoals bijvoorbeeld Job Cohen... Uh, die, die ook zelf zei... ik pas niet meer in dit tijdsgewicht uh, op binnenhof. binnenhoofd. Nou, wat je van Job Cohen verder mag of van de partij van de arbeid. Het is wel jammer als mensen daarom uh, weg moeten... Uh, en het dus niet overleven. Hij was te netjes. Hij was misschien te netjes, te bestuurlijk. Uh, uh, maar er zijn ook ja, anderen die ja, wel redden. Uh, maar uh, ja, dat, dat, dat is gewoon lastig. En je moet wel vandaag de dag wel kunnen communiceren... Met, via diezelfde media als politicus. Maar jij staat er buiten, maar je hebt een hele goede inkijk... op die politieke wereld hier in, in, Neder in Nederland. En zie je dan ook vaak dat het gewoon het slechtste bij mensen naar boven haalt? Ja, nee, dat zie je soms in fracties zelf... Uh, ook gewoon binnen dezelfde partijen. Gewoon met gewoon elkaar dingen niet te gunnen. Of, uh, gut, gut, gut. Uh, de vorige de keer uh, was er wat bij het CDA's gebeurd. Uh, hoe uh, Ab Klink en Ferrier uh, en Kroppian onder druk gedreven. Ja, nou ja dat, dat, dat vond ik een heel bijzonder proces. Ik, ik, ik ken Ab heel goed en uh, Maxime Verhagen ook allemaal. Had collega's mij vroeger. Die mannen die uitstekend met elkaar konden vinden... en ook hele ideeën hadden over hoe dat verder moest. En ineens knalt dat helemaal uit elkaar. En die mensen spreken elkaar dus ook nooit meer. En dat heeft me ook verbaasd dat verhoudingen zo kapot kunnen gaan. Ik uh, bedoel, je kunt het oneens zijn over een koers of over een, weet ik wat allemaal. En dat, dat, dat over weer dan de meest vreselijke feiten over tafel gaan. Uh, is dat, zijn dat dan mannetjesmakers? Wat ja, is dat? dat, dat, is dat, dat wie dat, kan het verste plassen? Ja, wat is ja, het? Ja. Ja, dat, dat is het voor een deel misschien. Uh, maar kijk, bijvoorbeeld ook wat, wat laatst bij GroenLinks gebeurde. Nou, toen was Jolanda zelf net met de, de boel een beetje overeind met het koendersakkoord en allemaal geweldig. Nou, je moet lijsttrekker worden, ja, dan komt het over die wie er doorheen fietsen. En denk Wat doe je nou, joh? Ik bedoel, het is alsof je de, de, de, de bal van je eigen spits afpakt. Uh, nou, dat kreeg je allemaal gedoe over het lijsttrekker. Je gaat dus twijfels haaien. Vind je vindt jezelf beter, natuurlijk. Maar moet een partij kunnen kiezen uit wie dan nou ook. Maar dit was eigenlijk al klaar rond. En dan denk: Jongen, je bent hartstikke talentvol. Wacht maar even nog rustig. Ik bedoel, we gaan niet meteen in de eerste helft al deze manier spelen. En, maar dan maak je elkaar dus kapot op zo'n moment. En dan met alle negatieve publiciteit die daar voor ons bij komt. Dat snap ik dus niet. Maar dat snap ik ook niet. En ik, waarom doe je dat nou? Maar je bent ook nog van dezelfde partij. Je bent ook nog van dezelfde partij. En dat, hier maar jij kent Maxime Verhagen waarschijnlijk heel goed. Wat, heb je het dan hem gevraagd? Ja, dat heb ik gevraagd. Heb je hem al eens gesproken? Nee. nee, niet eigenlijk niet. Nou, nee. Nee. jammer. Nee, nee, het gebeurt niet. Dat, ja. dat is raar. Het is raar? Dat is heel ja, raar. raar. Ja, maar dat, dat, dat maakt je, dat zie je ook in andere partijen... Ik bedoel, uh, wat natuurlijk met Job Cohen gebeurt... Is, vanuit de Partij van de Arbeidsfractie. Iedereen die, uh, knikt dan in, in, in zo'n fractievergadering. Ik was het niet uh, meneer, maar ondertussen... wat dan tegen ons en andere collega's gezegd wordt... Ja, dat gaat op een ja. gegeven moment broeien... dat gaat een sfeer scheppen. Uh, dat, en en dat, dat, dat, dat komt overal voor. Maar als jij zegt dat, dat uh, Klink en, en Maxime Verhaag... goede vrienden waren... en dan gaat het op deze manier... en die zijn van dezelfde partij... Ja, gaat stuk. Ja. Ja, dat, dat, dat, dat zijn hele bijzondere processen. En, uh, maar nogmaals, dat, dat gebeurt in heel veel partijen. Uh, komen dit soort dingen voor. Uh, en dan ineens haat en neid gewoon onderling. En dan uh, het gaat het om baantjes, het gaat om dingen. Het gaat om karakters die botsen. En, nou ja, maar, en vriendschappen die ook kapot gaan daardoor. Ja. Grieks drama? Ja, nou ja pin-offs zijn natuurlijk heel wat koningsdrama's geweest. Uh, ik de ene dag, de nieuwe lijsttrekker is de held. En de volgende dag, de verliest die, en dan word, word je snoeerd afgeserveerd. Uh, met Atmelk, het gezien, met Elko Brinkman... en met Jaap Doopscheffer. En, nou ja, die laten we dan weer terug, want dat is de grote man van de NAVO. Uh, VVD-leiders... die... die, die, die, die Dijkstal destijds... Maar waarom is het dan toch zo aantrekkelijk... als het altijd eigenlijk eindigt op een bloedbad? U bedoelt... mijn rol om daarin te werken? Nee, jouw rol niet. Oh, nee, nee, voor jou is het prachtig natuurlijk. Jij bent de, de, de, de, de duider van het bloedbad. Ja. Ja, waar, waarom... Politici, ja, het is toch, denk ik, deel uh, de macht, uh, de aandacht. Uh, het, het zelf aan de, de knop kunnen zitten zoals, van, van dingen die in de samenleving moeten gebeuren. Maar je ziet ook wel met mensen, als je kijkt op bijvoorbeeld politici, uh, hoe, hoe snel mensen ook oud kunnen worden. Uh, zeker als ze minister worden, als je, als je foto's dan vier jaar kijkt, hoe mensen ineens kunnen veranderen. Ja. En ook als ze dan weg zijn, hoe ze ineens weer kunnen opbloeien. En dan zie je ineens, uh, Sven Kahlsema weer is niet echt helemaal opgepoliticeerd. En of, of Wouter Bosch kwam plaats tegen. Die, ja, ineens door had dat het ook zonder de politiek kwam. Dat er ook een leven is naar buiten de politiek. Moet je een beetje gek zijn om politicus te zijn? Om, om, om, en dan, dan heb ik het over de uh, ministers, de toppolitici, uh, fractievoorzitters. Uh, ja, je werkt voor een relatief, niet al te hoog salaris, uh, heel veel uren. Ik krijg natuurlijk heel veel bakken stond over je heen. Met enorme verantwoordelijkheden. Dat geldt niet voor ieder Kamerlid. Hoor. Ik bedoel, er zijn Kamerleden die geen donderdag te doen hebben. Maar, uh, als ik, je nemen, neem bijvoorbeeld iemand als Jan Kees de Jager. Die werkt echt 80 slaak in de ronde. Uh, in de nachtelijke vergaderingen, in Brussel en op en neer. Ik bedoel, tegen die tijden van crisis, dat, dat is natuurlijk heel veel. Uh, een andere bewinders die, ik bedoel, uh, gaat er maar aan staan. Uh, ja, dan moet je wel echt iets willen. En dan heb je een, case, ja, had een hartstikke mooi bloeiend bedrijf. Uh, nu zit, nou, dat moet je op afstand zetten. Dan zit je voor, nou ja, voor relatief veel minder geld zit je dit te doen. Maar dan vind je dat waarschijnlijk toch zo boeiend en belangrijk... om je stempel op zo'n proces te drukken... Dat, dat je dat dan toch een tijdje doet. Snap jij het? Ja, dat begrijp ik wel. Uh, het, het is ook wel heel bijzonder om dat soort banen te mogen vullen. En daarom snap ook wel dat heel veel mensen dat graag willen. Zou jij het willen? Nee, ik heb geen, geen politieke ambities. Je hebt wel ambities als zanger, heb ik gehoord. Ik zing wel ergens een liedje van Neil Diamond, ja. Nou ja, en uh, je hebt nu ook weer een plaat uitgekozen van uh, Neil Diamond. Een, een hele mooie. Ja. Nee, ja. Uh, Home Before Dark. Ga je meezingen? Uh, nou, ik ga niet meezingen. Ik ga ah. mee zingen. Oh, Nou, <laughs> we gaan even luisteren. before dark Before the night comes falling The sun going down And I can hear you calling I followed my star Just to be where you are But I couldn't get far In the dark Home before dark Before the day deserts me my truth Knowing the truth might hurt me In traveling night Just ahead of the night To be getting home right If Done. I've been searching, can't explain it. Look for reasons for what I found in me. No, for certain. Things are changing, have been changing, now I need to be. Sware I had to be a plat, maar waarom dat de van die Diamond? Nou, het zijn heel mooi. Veel mooie platen van de Diamond, uh, maar op zo'n tijdstip. Het eind van de avond, begin van de nacht. Uh, ja, dit, als ik alleen aan boord zit, dan draai ik dit ook altijd, bijna altijd. Uh, en meer, meer cd's, dus niet alleen dit nummer, maar, maar dat is muziek. Dat en ja, ik ben een heel groot Neil Diamond fan. Al vanaf mijn 14 of zo, toen ik een eerste cassettebandje kreeg van Neil Diamond. Dat ik heb hem al gehoord. En, uh, nou, concerten, uh, als hij in de buurt dat ga ik altijd naartoe. Ik heb thuis ook cd's, toe Frits, Meneer Kudwisjes, Neil Diamond. En... oh ja? Ja, maar, ja ik, ben, ik ben echt een Neil Diamond fan. En als ik, hier een café binnenkomen of zelfs Bolle -Jan in Amsterdam... dan wordt meteen de Sweet Caroline gespeeld en uh, gezongen. En ja, ik vind het gewoon leuk. En Moet jij dan de bar op en meezingen? Uh, ik mee heb vaak ook zelf meegezongen, ja. En uh, ja, dat gebeurt hier op Schelling ook wel, ja. Maar, kan je een beetje meezingen? Uh, kijk, ja, dat zijn er meningen over <laughs> beeld. <hijf> de een vindt ze wel, de ander vindt ze helemaal niet. En sommigen zeggen, doe dat maar uh, tegen sluitingstijd... als mensen weg moeten. Ja. <hijf> dan gaat iedereen... In, nee, maar... Uh, ik hou ontzettend van die muziek van Neil Diamond. van heel veel muziek. Draaien. Maar als je dan hier eh, alleen eh, s'nachts op je boot staat... En je, en je stopt een cd van Neil Diamond erin... dit nummer klinkt, wat gebeurt er dan? Ja, dan mijmeren een beetje over eh, van alles en nog wat. En, uh, maar een beetje gewoon weer voor Dark... van altijd weer, altijd weer toch weer ergens thuis komen. En, uh, ja, maar dat vind dat, ik dat, dat, dat, dat, dat, dat, heel... Dat, maar, sowieso als ik alleen ben... Dan, uh, dan een beetje muziek draaien... en dan ja, slechter gewoon een beetje we hier op het achterdek en dan uh, een beetje op de zee uitkijken. En dan uh, muziek draaien en dan uh, dat vind ik heerlijk. Maar denk en dan een je beetje dat... nadenken over alles nog Maar denk je dan bijvoorbeeld ook over politiek of je huist niet? Nou, soms ook helemaal niet, maar uh, natuurlijk wel. Ik ben nu weg, maar ik ben wel aan het nadenken over het, het eerste verkiezingsdebat wat ik 26 augustus ga doen. En niet dat ik dat de hele dag over nadenk, maar van die mensen van nou, zou ik dat doen? En wat zal hij of zij dan antwoorden? En dus dan ben je wel langzaam daarop. Voorbereidende voor programma's die ik ga doen. Maar ik kan ook wel denken over heel andere dingen na. Of, of, of, of, eh, mensen om me heen, familie, vrienden, mensen die ziek zijn. Die, die, die, die, die, nee, dezelfde zorgen die andere mensen zich maken, die, die ik me maak over schoonouders of mijn moeder of eh, mijn kinderen. En, uh, ja, Voor alles. Maar gewoon, na, gewoon, na, na, gewoon lekker nadenken. Gewoon een beetje, dat is ik gewoon een beetje spiegelen. Nou, ja, een beetje bespiegelen. En ik bedoel, uh, het moet toch allemaal niet te lang duren. Want ik we houden ook van, van, van oh, gaat uithalen hier. En leuke dingen doen allemaal. En uh, feesten hier. Maar uh, af en toe gewoon even het moment van de rust uh, We hebben nog heel kort. En ik wil toch even weten uh, de verkiezingsuitslag alvast. Hm. Uh, ja, kijk, okay. ik kan verwijzen naar de peilingen op dit moment. <laughs> Um, die uitslag het zal dan ontspannen uh, wie de grootste partij wordt. De SP of de VVD. Uh, ik denk uiteindelijk de VVD. Uh, wat gebeurt er met de PVV? PVV, ja. Die dingen die, die, die, die, ja, die... ergens rond de 20, 22 zetels wel uitkomen. Uh, alleen, Geert Wilders heeft het zelf natuurlijk... wel een heel lastig pakket gemanoeuvreerd, omdat hij gedoogsteun opzij te, het kabinet. Dus eigenlijk alles wat hij inhoudelijk binnen had, is hij kwijt. Uh, uh, Links wilde al <coughs> dan niet met hem regeren. Dus, bedoel, links tot en met D66: zei dat, wij willen niet met de PVV regeren. Het CDA wil het niet meer. En de PVV, VVD wil het ook niet meer. Ja. Dus hoe groot hij het wordt, ze staan buiten. Spel. En uh, die kans loopt ook de SP. Uh, want een linkse meerderheid komt er niet. Uh, als je een beetje afgaat op de cijfers van nu, de peilingen. Dus ja, dan is... hebben ze de, toch, als de SP gaat regeren, de Bedrijven van de Arbeid nodig. Nou, dat zal dan wel lukken. GroenLinks met D66 gaat er ook niet aan beginnen. Uh, en het CDA denk ik ook niet. Dus dat wordt ook heel lastig voor uh, Roemer. Hoe hij een verkiezingswinst wil verzilveren. Straks in het kabinet. Dus dan zal het toch wel ergens weer uit het midden moeten komen. En wanneer hebben wij dan een kabinet? Het gaat volgens mij of heel snel. Uh, want er moet wel snel iets gebeuren. En als dat niet snel lukt. Uh, dan gaat het heel lang duren. Maar het is niet een gemiddelde formatie van even twee, drie maanden. Het kan nog dus heel lang gaan duren. Maar ja, goed, het wordt heel bijzonder, want de Kamer uh, wil de rol van de koningin niet meer binnen informatie hebben. Dus ze willen eerst zelf debatteren over hoe het dan verder moet. En ik vraag me nu op dat debat, kan je verzekeren. Nou, ik wens jou bijzondere tijden. Het ja. zal zeker wel lukken. En ik uh, dank jou buitengewoon voor dit uh, nachtelijke gesprek op, op de mar. Jouw schip. Brits ja. Wester, dankjewel en heel veel succes, koning. Dankjewel. Dankjewel. dankjewel, Dit was de overnachting en zometeen lust. en <laughs>